Wat? Wat? Wat? QFF podcast What? nummer 4 Welkom bij QFF Radio Vandaag in deze vierde podcast gaan we maar beginnen met het muziekje: uh, Intwine, met uh, Slow Down. Slowdown. Ik heb die gasten op Sint Maarten Mimas uh, gezien en echt fantastisch. Ik heb ze uh, een keer op zien treden, ik denk dat het in Bamboo Burnies was, in Simpson Bay en uh, ja, echt op een meter afstand. Ik, ik had ze wel vaker gezien hoor, uh, qua optreden, maar echt zo dichtbij. Uh, ja, het was heel overweldigend, het was fantastisch. Uh, gewoon een fantastische band. Daarom ook wat aandacht voor uh, Intwine. Um, ja, deel 4 van de QFF podcast op uh, zaterdag 26 april 2014. Ik uh, wil het vandaag echter over, uh, <tosses> ja, wat uh, er weer wat duistere, uh, duisterdere zaken hebben die op QVF staan. Gisteren uh, in de tweede aflevering heb ik ook geprobeerd om een, uh, naar een soort... Uh, episch, donker formaat... van een QFF podcast te gaan. Maar nogmaals, wat ik in het... Eh, vandaag, zojuist, echt... minder dan een uur geleden, geopende topic... ook eh, opende. Kom, vooral... met feedback. Er is nu... een topic op QFF, dat heet ook gewoon... Uh, QFF podcast series. Um, reageer daarin. Op... Uh, afgelopen shows, maar ook... op uh, nieuwe shows. Doe suggesties. Geef feedback. Onthoud wel dat ik... Uh, het is maar een podcast. Ik doe dit met een, uh, twee computers en een microfoon. Maar goed. <coughs> Mochten jullie dingen hebben, dan hoor ik het graag. Want ik, ik wil er alles aan doen om uh, deze QFF-podcast voor iedereen zo interessant mogelijk te maken. Nou, in, uh, in deze Dark Side Show van uh, QFF. Waarin we de, ja, de, de, de wat uh, meer obscure verhalen van QFF belichten. Um, gisteren heb ik het ook al over een aantal dingen gehad. Um, nou ja, goed. Ik ik neig er om vandaag te gaan voor een tijdreis uh, episode. Ondertussen hoort u maar ongetwijfeld tikken en klikken met mijn muis, maar dat komt omdat ik op ver uh, van dingen opzoek en omdat mijn microfoon nog niet helemaal optimaal afgesteld is. Eigenlijk moet hij wat hoger staan. En mijn toetsenbord wordt verder van mijn uh, microfoon af en dan zou dat het geheel al een stuk fijner voor het gehoor moeten maken. Ik werk daaraan, um, maar vooralsnog moet ik het uh, nu doen met wat ik heb. Ongetwijfeld uh, kunt u zelfs de regen horen die hier op het tak valt van uh, mijn uh, geïmproviseerde studio. Bafolmets Black Hole. Uh, Black Hole Studios, ja, zoiets. Nee, maar goed, um, tijdreizen. Um, op, op QFF zijn er nogal wat dingen te vinden over tijdreizen. Um, misschien is het wel leuk om uh, onder andere later in het programma... even het uh, fragment erbij te pakken um, dat in 2011... ...te horen is geweest op Radio Veronica... ...toen ik als uh, bafelmet daar uh, een vast item had... ...op zondagmiddag in het programma Weekendrick... ...van Rik van, van Veldhuizen en Marloes Luffelmans... Uh, ...die mij uh, toen uh, ja, heel trouw iedere zondagmiddag... ...net na drieën belde voor een uh, gesprekje... ...van 10 minuten, kwartier, ja, kwartier... ...over uh, dingen die op q stonden. Quo Vata had echt een uh, platform daar. Nou, dat verdween en uh, ik denk... Achteraf gezien dat het uh, mede te maken heeft gehad met mijn voorlaatste en laatste uitzending. Waar ik wat uh, vreemde uitspraken gedaan heb. Maar goed. Um, ja, nu dus gewoon de QF podcast Dus we kunnen nu gewoon alles bespreken wat we willen. En uh, ja, nou, deze aflevering gaan we het gewoon over tijd. Dus we zijn klaar. De deze Dark Side-episode gaat over tijdreizen. Nergens anders over. En uh, ja, over tijdreizen is genoeg te vinden. Op QF, zoals ik al aangaf. En nu ook, ik ben nu even snel aan het kijken naar. Uh... Ja, ik heb, ik heb die fragmenten zo meteen voor jullie. Um, maar goed, we gaan het over tijdreizen hebben. Um, tijdreizen is natuurlijk een uh, vrij breed begrip. En omdat ik eigenlijk het zo breed en zo uh, goed mogelijk wil uh, belichten. Uh, nou, ga ik eerst nu uh, jullie nog eventjes uh, met uh, de muziek. Opzadelen. Nou, dat is vast niet opzadelen. Want ik, ik, ik, ik heb eigenlijk het gevoel dat jullie het uh, helemaal niet erg gaan vinden. Jullie gaan luisteren naar Pearl Jam. Met uh, het nummer Black van het album Ten uit 1991. Genieten van. Dat was Pearl Jam, het, het nummer 10. Nee, sorry, Black van het album 10, natuurlijk. Sorry, neem me niet kwalijk. Uh, het, het nummer Black van Pearl Jam van het album 10 uit 1991. En omdat ik nog niet alles helemaal goed voorbereid heb... Oh my god... Ja, ja, ja, ik weet het, ik weet het. Het is een schande, ik had het gewoon beter voor moeten bereiden, maar... Uh, omdat ik gewoon uh, wil podcasten en uh, wil broadcasten naar de universe... en naar andere mensen die dit uh, kunnen beluisteren en zo op de hoogte kunnen worden gesteld... van de vele dingen die er op uh, QFF te vinden zijn. Leek het mij een goed idee om uh, ja, dan eerst nog maar even snel een muziekje op te zetten... en um, daarna terug te komen met de show. En jullie gaan genieten van Queen met Death on Two Legs. En dat was Queen met Death on Two Legs. Wat uh, eigenlijk best wel een uh, bijzonder nummer is. Want dat nummer schreef Freddie Mercury als een soort haardbrief aan Norman Sheffield. Norman Sheffield was een uh, oude manager. En Norman Sheffield is ook degene die uh, Freddie Mercury introduceerde in, het, in The Gay Life. Volgens vele mensen dan. En... Ja, ik, ik weet in ieder geval wel dat uh, Brian May voelde zich echt bezwaard om in het nummer überhaupt mee te zingen. Dus het is een heel beladen liedje en uh, het nummer stond uiteraard op het uh, fantastische album, A Night at the Opera. In mijn optiek het allermooiste album dat Queen maakte. Maar goed, ja, dat was dus Queen met uh, Death on Two Legs, dedicated to Mr. Norman Sheffield. En we gaan weer terug naar uh, Tijdreizen. Ik heb namelijk een uh, interessant ja, stukje voor jullie. Uh, zoals ik al aangaf, ik ben meerdere malen op uh, nou ja, uh, Radio Veronica te horen geweest. En één van die keren, eigenlijk zelfs twee keer, ging het over tijdreizen. Maar uh, ga je nu maar gewoon even luisteren. Weer het weekend, Rick, op je radio. Ja, het is alweer 13 minuten, over drie uur weer. Een heerlijke dag vandaag. We kijken al sinds 12 uur alleen maar naar mooi zonnig weer buiten. Dus uh, dat begint bij mij uh, na van tijd toch een beetje te kriebelen. Dus ik heb precies van vier pieperde bandjes. Je mag zo wijn. Je oh, oh, oh, mag zo wijn. Ik ben net een beest dat moet gaan zo gaan. Hé, we moeten het even hebben over iets wat van de week gebeurde in Zwitserland. Uh, daar hebben ze onder dat meer van Genève of nu al daar rondomheen. Hebben ze zo'n deeltjes versnellen, hebben ze de Zijdse uh, uh, weten te construeren. Dat was een heel dingetje. Want men was heel. toch bang dat ze daarmee de Big Bang zouden nou, kunnen gaan Nou, dat dachten uh, ze inderdaad. Dat, dat, een, dat als ...al die, die, die kleinste ja. deeltjes met elkaar in aanraking zouden komen... ...dan zou dat een enorme explosie kunnen veroorzaken. Dan worden we geïmplodeerd, we in de. Inderdaad, één groot gat. zwart gat zou de het de worden voor ons. Zou dus alles volgens. meer van China <laughs> hebben zo? Hey! Ja, maar de wetenschap die staat echt op zijn kop... ...want het zou maar zo kunnen dat de ontdekking van de eeuw is gedaan... ...afgelopen week... Het zou namelijk niet mogelijk zijn in theorie om sneller te reizen dan het licht. Maar dat schijnt dus wel mogelijk te zijn. Ja. En hoe dat precies zit en uh, ja, hoe, wat we ermee willen bereiken... dat gaan we aan onze eigen Man of Mystery vragen. We hebben hem aan de lijn, Bafomet. met. met. Uh, goedemiddag, Rika Marloes. Hi. Goedemiddag. Zeg, wat een verhaal. Ja, dit is wel een, een ontdekking die als, als die echt uh, waar blijkt te zijn... Ja, dat doet de aarde wel op zijn grondvesten schudden. is het dan ook dat ik dan... Kijk, ik ben natuurlijk een Star Trek-fanaat geweest al die jaren... dat het beam up score binnenkort ook werkelijkheid is? Nou, kijk, laten ze eerst ons maar aantonen... dat... Stern heeft het nu 1500 keer hebben ze het, geloof ik, uitgeprobeerd... en 1500 keer kwam ditzelfde resultaat eruit. uit. Ze hebben deeltjes verstuurd... Uh, vanuit Genève naar een uh, laboratorium in Italië, een afstand van 730 kilometer. En uh, de, ja, tot 1500 keer aan toe waren er zeg maar, uh, deeltjes, neutrino's, uh, die de afstand 60 nanoseconden sneller hebben afgelegd dan uh, de, de verwachte tijd van 2,5 milliseconden, uh, oh. die het had moeten. Uh, zeg maar, uh, af, in, in die tijd had het afgelegd moeten worden, maar het, het ging dus sneller. sneller. Ja. Ja. Maar, maar nog even uit, wat, wat is een deeltjesversneller? Wat willen ze daarmee? Nou, het, eigenlijk wilden ze uh, met, met deze deeltjesversneller uh, aantonen dat er een uh, zeg maar higgs boson partikel is... Uh, wat de, de Big Bang veroorzaakt zou hebben, waardoor ons universum 13,7 miljard jaar geleden... Is ontstaan. Oh, ze wilden daar inzicht in hebben van hoe kan het toch dat ons, on dat wij hier zijn op aarde en laten we het in het klein nadoen. Is dat wat een beetje? Nou, ik denk, ik denk dat ze heel graag uh, vanuit de wetenschappelijke hoek ook de religieuze hoek uh, voor eens en voor altijd wilden laten zien van wat jullie zeggen, klopt niet. Nee, oh, maar ja, ja. hadden we daarmee, als we dat, stel je voor dat. het werkt, iedereen dacht het. Uh, zou het ook zo kunnen zijn dat we uiteindelijk met z'n allen imploderen in een soort van afvalputje in het uh, Meer van Genève uh, vallen, of niet? Nou, nu dit dus uh, is ontdekt, dat, dat uh, deeltjes sneller kunnen uh, uh, uh, reizen dan het licht... Um ja, valt dat dus, als dit echt zo blijkt te zijn... en dat gaan ze nu in Amerika en in Japan... gaan ze dat ook in deeltjes versnellen... gaan ze dezezelfde testen ook uitvoeren... om te kijken of daar hetzelfde hè, wordt aangetoond. En als het echt zo is, dan, ja, dan gaat het hele verhaal van zwarte gaten dus al niet meer op. Hey. En dan zouden dus dat wat waarvan wij denken dat het zwarte gaten zijn... helemaal geen zwarte gaten zijn, maar eh, dus hele andere materie. Daarom is het ook zo'n... Eh, en dusdanige ontdekking dat vele wetenschappers die ook echt nauw betrokken zijn, al jaren bij het project van SEN, die kunnen het gewoon niet geloven. Nee. Die is... leven echt op dit moment in een, in een, ja, in een fase van ongeloof. Ja, hun ja. ontdekking, dat, dat kan bij hun gewoon op dit moment er nog steeds niet in. Nee, maar we ontdekken tegenwoordig planeten... die ineens heel erg verdacht veel lijken op aarde. We zitten nu uh, de, de, erachter te komen dat Einstein eigenlijk een hele domme man was. Nou, ja, ja, goed. dat, dat, dat, dat zouden we uh, ook niet kunnen zeggen. heeft een hele relativiteitsleer onder, getrokken. Uh, het is wel de een naar de ander die uh, wordt ontdekt, hè? Ja, nou, dit, kijk, dat is wel heel verpand dat er nu uh, heel veel van deze uh, ontwikkelingen zich op uh, elkaar uh, opstapelen. Maar uh, dat heeft denk ik alles te maken met het feit dat de ene ontdekking indirect automatisch eigenlijk leidt tot een nieuwe ontdekking. Ja. En dat, want uh, ja, als je het ene bevestigd krijgt, dan betekent dat dat er weer een, een, een enorme hoeveelheid nieuwe mogelijkheden ja, openen. Ja, ja. En dan ga je dat weer onderzoeken en dan, ja, dan, je zou uiteindelijk dat de nieuwsgierigheid van de mens... Het is net als met de kat van Veudinger, een wetenschapper. Eh, de kat, eh, of de kat zijn nieuwsgierigheid uiteindelijk. En dat is ook bij de mens. De nieuwsgierigheid kan uiteindelijk voor heel ja. veel ellende zorgen. Curiosity killed the cat, hè? Absoluut. Ja. Maar, maar eventjes, uh, stel je voor, dit is nu gedaan. Hoe groot schat jij de kans... Dat we uh, zo ver gaan met de wetenschap dat het mogelijk is om echt in de tijd te reizen als mens zijn. Nou, het verplante is, kijk, dit, dit zijn neutrinos, het zijn deeltjes. Zijn ja. het zware, uh, zware deeltjes, lichte deeltjes, uh, of deeltjes zonder gewicht. Dat, dat weten wij nog niet. Daarover heeft, zijn ons eigenlijk niet verteld. Um, uh, daarnaast is het is wel heel verpant dat er in 2000 iemand is geweest. Die op een internetforum zich heeft aangemeld als een tijdswijziger. En exact dit heeft voorspeld. Exact dit wat nu is gebeurd. Dat heeft hij exact. Elf jaar geleden. Ja, en dat is toch wel heel bizar. Dat gebeurt toch ook in Star Trek? Ja, ja, goed. En dat is dus het mooie van het feit dat als dit inderdaad zo zou zijn. Er is nu ook een verhaal opgedoken dat er een man is gesignaleerd. Uh, in de buurt van het, uh, het CERN uh, gebied zeg maar, waar CERN zich bevindt in Zwitserland. Uh, en deze man, die zou Lucas heten, uh, en die beweert ook een tijdwijziger te zijn. Ja, die maar ook die komt heeft zich al terwijl... enkele dagen voor de ontdekking gemeld. Ja, Oké, okay. dat was een van de apostelen. Maar... Um... Ja. <laughs> nou ja, dat zou dus in principe mogelijk kunnen zijn, hè, ja. nu we dit hebben ontdekt. Nou, maar ja, maar, de, de, de, dat gaat natuurlijk alle kanten op. Maar, mag ik even voor jou even, even een kleine inschatting? Want je bent een man die daar gewoon constant mee bezig is. We kunnen heel lang hierover door filosoferen en fietsen, maar het moet uiteindelijk wel gaan gebeuren. Gebeuren. Maar binnen welk tijdsbestek verwacht jij dat iemand zijn, zeg maar, een goed gedeelte van zijn leven wil geven om naar de andere kant van, van, van waar dan ook heen te reizen, om daar dingen te ontdekken die wij allemaal als stervelingen waarschijnlijk niet gaan ontdekken? Nou, uh, ik persoonlijk hou op dit moment uh, nou, echt nog een slag om de arm met dit onderzoek. Ik wil het eerst bevestigd zien vanuit andere hoeken. Maar mocht het dan bevestigd worden, ja, uh, er zijn dus mensen geweest die twaalf jaar geleden uh, zich gemeld hebben als tijdsreiziger uh, uit het jaar 2036. Ja, Dus ja, dan als ook dit geval, echt zo blijkt ja. te zijn, en, en, en, uh, dan voorzie ik wel dat dat mogelijk inderdaad waar zou kunnen zijn. Dus 2006, dat ook wel helemaal niet. Dus dat dat is dus dat... ik wil het eerst bewezen zien. Ja, maar het zou dus kunnen zijn dat mensen... Wanneer te... hebben ze zich gemeld in 2000? Die gasten uit 2036, wanneer hebben ze zich gemeld? In... Nou, die heeft zich voor het eerst gemeld in 1998 op, op een, in een radio-uitzending... en vervolgens in de periode tot 2001, dat was het punt waarop hij weer wegging... volgens zijn eigen zeggen, heeft hij een reeks van berichten op, op, op fora op het internet oh, achtergelaten... Ja. Uh, die, waarvan een groot deel van zijn voorspellingen toch echt zijn uitgekomen. Kijk, en, en wat is zijn uh, grootste voorspelling die het, dat ons nog te wachten staat? Oh. Uh, nou, een van zijn uh, voorspellingen, uh, die heel erg kenmerkend is voor het verhaal dat hij vertelt, is dat er in Amerika uh, een burgeroorlog komt. En oh. die zou voortkomen uit de financiële ellende en de oorlogen die Amerika oh. jarenlang zou voeren vanaf het jaar 2000. Ja, oké. Okay. Dat, dat ja, ja, dat is, dus nu dat is ook een... wel weer redelijk kloppend allemaal. Nou, met deze weer... kennis, uh, dus ze kunnen er nu nog wat aan doen, hè? Ja, Bedoel... nou... Ja. ja, ja... De financiële wanhoop is al dat er nabij, dus dat kan of het ook is ook... inderdaad het lot, hoor. maar dat is ja. weer een hele andere discussie. Dus uh, 2036 moet het mogelijk zijn, dan uh, kunnen we weer terug naar af. Nou... Ja, ik vind het... Ah. Nou, met? we kunnen alles nalezen op jullie website, quovataverroend.com. Ja. En je komt daar heel makkelijk door in uh, Google QFF in te tikken. We gaan het ook even twitteren. Kijk achter de hashtag WeekendRik. Pavel met, dankjewel man. Geen dank, tot de volgende keer. En terug naar jouw tijdsgeest. Hè? En ja, dat, we was, uh... back to the dat was... Ik. Uh, dat was Pavel met ik dus, uh, op uh, Radio Veronica bij Rick en Meloes in uh, Weekend Rick. Over tijdreizen. En er is nog een tweede fragment over. Dat uh, ga je straks ook nog te horen krijgen. En daarna gaan we de materies bespreken. Want uh, ik heb net al even uh, kort... Uh, gememoreerd aan John Tyder. Of John Titter. John Titter, John Tyder. Een interessant fenomeen... dat uh, mij persoonlijk en nu al best wel een tijdje bezig houdt. Ik, ik heb het al even kort aangehaald in een van de voorgaande uh, episodes van de QFF-podcast. Maar ik, ik, ik ga uh, vanavond, hè, op deze 26 april 2014... Uh, op deze fantastische zaterdagavond ga ik daar zeker nog even dieper op in. Ik ga jullie eerst met een muziekje um, nou, bezighouden is misschien een beetje veel. Maar uh, ja, het is natuurlijk wel zo dat uh, John Titter geboren is in uh, Amerika. En, en toepasselijk nummer is, is dan natuurlijk Born in the USA van Bruce Springsteen. Van Bruce Springsteen. Ja, dat is nog eens een artiest. Um, op een of andere manier weet hij het publiek altijd op een unieke manier te bespelen. Ik heb het uh, zelf uh, al twee keer mogen zien en naar schouwen. En ja, uh, yeah. ik weet niet wat die man heeft, maar hij heeft iets waardoor hij vele mensen weet te bereiken. Enfin, we gaan weer verder met uh, het onderwerp tijdreizen. Want uh, in deze Dark Side episode van de uh, QFF Podcast, aflevering 4, uh, van zaterdag 26 april 2014, um, daarin uh, had ik net al even een fragmentje over tijdreizen. Nou, ik, ik heb nog een fragmentje gevonden, uh, ook van mezelf, op Radio Veronica, wederom bij Rika Meloes, uh, van zaterdag 30 januari 2011. Dat is alweer een uh, tijd geleden. Maar namens uh, Vater Veroend op de radio toen bij uh, Veronica. Ik zou zeggen, luister maar even. Ja, je moet eerst nog even een stukje muziek heen bijten Voordat Rick begint met uh, zijn uh, Ja, dat ook een beetje okult. Hé, dat je echt ziet heel je bij weten waar je zit? Ja! Maar We gaan zo meteen even het je weer op doen, hè? Keen, hoorde je somewhere on We Know en Starship. Oh, dat is weer zo toevallig. Starship. <laughs> ja. Ja, Captain Spock. And uh, we built this city on rock'n'roll. Hallo, hallo, hallo. Dit is Weekend Op zondag. Nou. Ik zal luisteraar bij, hoor ik dit. Um, we gaan ons uh, bezighouden met occulte zaken in ja, Een minerieus uurtje. Ja, vroeger dus uh, zo'n beetje rond die tijdzippen, dan was er bij Veronica was er het uh, zwart. Het zwarte gat. En dan spraken de mensen ook zo. Ja. En dan werd het ook heel erg sinister van. Maar goed, we proberen het nu een beetje 2011 te benaderen. En nou ja, Loes is meer van die occulte zaken. Ik ben meer van de nuchterheid. En af en toe durf ik er wel in mee te gaan. Maar over het algemeen ben ik toch wel de cynicus hier onder ons. Ja, maar volgens mij ben jij ook wel een man. Die ook wel weet hoe sommige dingen echt in elkaar zitten. Dat er meer is tussen hemel en aarde. Waar jij vandaag mee wil komen Loes. Het gaat echt helemaal nergens over. Nou, eigenlijk twee aanleidingen. Eigenlijk drie aanleidingen. Onlangs werd weer de film back. Back to the Future. Uitgezonden. Back to the Future, ja. Yeah. Back to the Future. Ja. Ik heb echt niet gedronken. Back wel. to the Future. Ken je wel? Er zijn drie ja. versies van over tijdreizen. Ja. Uh, op zondagavond is altijd de serie uh, Fringe... Kijk, Heb je het nog nooit gezien? Het gaat gezien. over een stel. Ja, een soort uh, wetenschappers, FBI is alleen dan op het occult vlak. Ze dus verklaren dat wat onverklaarbaar is. Is dat, dat reality is dat... TV of is Nee, het uh, is niet gespeeld? reality, het is gespeeld. Oké. Okay. Ja, en dat gaat over uh, ja, parallele dimensies. Weet je wel dat er nog Bam. ergens een andere wereld is? Ze reizen door de ruimte. De... Ja, het is heel gaaf. Ja. En er, er kwam een nieuwtje omhoog, dat er een man zou zijn ja? uit 2036. Dat nou, is nog niet zo ver van hier, hè? Dat, is, ja. dat is bijna. Dat is een bijna. Nou ja, nou ja toch uit de toekomst. 25 jaar en die bent er. Die naar, naar 2011 is afgereisd. Ja? om een uh, onderdeel te halen voor een computer. Ik denk dat dat in die tijd helemaal uitverkocht is... <laughs> niet meer te krijgen. Nou, wat doe je dan? Dan reis je terug naar 2011 en dan haal je het gewoon op. Nou, ja, ik wil nog een Intel 7 hebben, jongens. Hebben jullie hem nog niet weet je, Wij kunnen er van alles omheen verzinnen, maar dat doen we niet. We gaan praten met een man die er veel meer van af weet. Bafel met de oude ziel in de jonge digitale wereld. De motor Back. achter de Mystery side Leaks. Quo vata verroemd. waar niets onverklaarbaars onbesproken blijft. Back to the future. Ja, dag Rick en Marloes. Schiet Hello. mij maar lekker met het onderwerp. Ja, hoe zit het nou met die man uit 2036? Nou, om allereerst even een kanttekening te plaatsen. Hij ging niet naar 2011, maar hij is naar 1999 en 2001 afgereisd. Oh. Oh. En in die tijd heeft hij zich gemeld op diverse internetfora... die over tijdreizen gaan en waarin... Uh, ja, omschreef hij een aantal dingen en vroeg hij ook vragen aan mensen en liet hij mensen ook, zeg maar, vragen aan hem stellen die hij beantwoordde. En hij was inderdaad op zoek naar een computeronderdeel. In ieder geval, normaal gesproken is zo'n verhaal uh, ja, een, een leuk stuk. Ja, nou, inderdaad. En, en, maar er zijn zoveel feiten aan dit verhaal die niet um, te controleren zijn. In de zin van, er zijn geen tegenbewijzen die zijn verhaal, zeg maar, als nonsens af kunnen doen. Maar ja, ja. Wat, wat, wat zei hij bijvoorbeeld waarvan wij... Nou, hij heeft een aantal, een aantal voorspellingen gedaan die ja. echt uit zijn gekomen. Oké, okay, zoals. <laughs> um, dat loopt uiteen van uh, politieke onrust in bepaalde landen mm -hmm. uh, tot en met het, het, het kiezen van uh, een, een, een, een, een, de eerste zwarte president van Amerika. Ja, ja. Maar nou is dat natuurlijk iets wat je kunt voorspellen. Hè? Want ja. het is een, dat je denkt van, nou ja, dat zal wel een keer gebeuren. Net als dat ooit Bezure. waarschijnlijk wel een een keer een vrouw aan de macht komt. Ja. Maar hij heeft ook bepaalde uitspraken gedaan... over uitvindingen en ontdekkingen... die gedaan zouden worden op wetenschappelijk vlak. En die zijn echt nauwkeurig precies uitgekomen... zoals hij ze heeft voorspeld. Ja. En welke bijvoorbeeld? Nou, zo voorspelde hij onder andere dat... Um, door middel van CERN, misschien zegt het jullie wat, Het is een. een, nee. een, een in, in Zwitserland, onder de grond proberen ze oh, ja. met een deeltjes oh, te snellen. Ja ja ja. ja, ja, ja. Nou, hij heeft onder andere voorspeld, toen was uh, de naam CERN uh, nog helemaal niet uh, bekend in, in, in die vorm. Ja. En hij voorspelde dat daar de basis gelegd zou worden voor het uh, tijdreizen. Wauw. Wauw wauw. Hey, en, en maar wat zei hij bijvoorbeeld over 2036? Over de tijd waar hij vandaan komt, hij, hij zegt onder andere dat um, Oklahoma de uh, nieuwe hoofdstad, zeg maar, de hoofdstad van Amerika zou zijn. Ja, want daarnaast, nou ja, hij voorspelt dat er een burgeroorlog zou komen. Oh, oh gezellig! Ja, nou goed, dat, dat valt natuurlijk allemaal te bezien of dat uit gaat komen, maar, de, maar er zijn hij, wel heel veel. En als hij er geweest is, weet hij dat. Dus we kunnen ervan uitgaan dat het zo is. Ja, maar Loes haalde het net ook al aan. Als je dus gaat tijdreizen, krijg je ook te maken met parallele dimensies. Jezus, daar wordt het echt ingewikkeld. Dus dat zou betekenen dat als wij in die andere dimensie zitten... krijgen we het niet en hij heeft hem wel gekregen. Nou, je kan het al, met deze voorkennis kan het allemaal veranderen. Dus dan is die werkelijkheid niet meer reëel. Al oh, wat ingewikkeld. Oh mijn God, ja, dat, het, het gaat heel ver. Want wat ja. sommige mensen zeggen van als je teruggaat in de tijd... dat je te maken krijgt met een, een paradox. Hè? Bijvoorbeeld je, dat je je grootvader tegen zou ja, komen. Dat zou raar zijn, ja. En er zijn ook weer wetenschappers die zeggen dat dat niet kan. Uh, zo, zo zijn er bijvoorbeeld vorige week twee wetenschappers in Australië... die hebben ontdekt dat als je een, uh, at, eh, iets dat uit twee atomen bestaat... Ja. als je het ene atoom beïnvloedt, al is de afstand heel groot... verandert het andere deeltje ook. En, en terwijl die heel ergens anders is. Ja, en, en, en ja, dat, is, dat is ook wederom een, een, een basis uh, zeg maar, die je uh, nodig hebt om te kijken naar de mogelijkheden van het reizen in de tijd. Dus uh, met dat ding dat daar in Zwitserland ligt, die, die, die deeltjes verstellen, zou je dan in feite daar ook in kunnen gaan zitten? Dan zou je dus heel hard rond kunnen gespoeld worden als in een centrifuge. Dan val je atoom aan uit elkaar, dan kom, word je ergens anders, word je er weer neergezet? Of zie ik het verkeerd? Nou, je, je omschrijft het inderdaad even, even heel simplistisch, ja. maar je zou van. kunnen zeggen dat, dat je deeltjes inderdaad um, versnelt en daarmee beïnvloedt. En dus ook uh, de, de, de, de verblijfplaats van de deeltjes zou kunnen beïnvloeden. Ja, ja. Oh. Hey, en en uh, wanneer zouden wij kunnen gaan tijdreizen volgens die John Titer? Want zo heet die man uit 2036. John Titer zegt zelf uh, dat het in, in tussen 2010 en 2020 wordt geperfectioneerd door... Mensen van het leger, het Amerikaanse leger. Um, ja, ik durf daar zelf natuurlijk niet een uitspraak over te doen van dan wordt tijdreizen uitgevonden. Nee, je maar dat je dat ziet ja. wel dat de wetenschappers die kant op gaan. Oké. Okay. Nou, helder verhaal en een pseudoniem. want de voorraad was zeker Nostradamus, of niet? Uh, nee, nee. Maar, kijk, ja. <laughs> nee, ja, nee. Goed. Ik, ik, ik zou echt, uh, er staat op onze site ook wel een link naar. En er zijn wel veel feiten over John Titor te vinden. Ja. En okay. Die houden mensen al tien jaar bezig op internet. Oké, okay, okay, nou dat gaan we eventjes op Twitter zetten. At Rick van Vee. Maken we even een link. Zodat je het zelf uh, voor jezelf kan gaan bekijken. Even iets. Is dat dan niet heel erg gevaarlijk, dat tijdreizen? Mm, ja, het lijkt mij persoonlijk wel. Want je, je lichaam bestaat natuurlijk uit, uit deeltjes. Ja. Die samen jouw lichaam vormen. En lijkt mij... Ik zou mezelf niet als vrijwilliger opgeven nee, voor een eerste test. Maar, maar stel je voor dat ik bijvoorbeeld... Stel je voor dat, dat Robert Jensen en ik samen zouden gaan tijdreizen. Dat, ik dan, dat hij moleculen van mij krijgt en ik van hem mee, Jongen, Het wordt een maar, maar, maar Robert past ook in zo'n capsule? Ah, ja. Nee, ja, nee dan moet, dat idee nou, moeten we afschieten. Goed. Ja, dat moet inderdaad afschieten. Dat is beter. Um, nou, goed, goed verhaal, dankjewel. Ik zeg, ik zeg, Loes, hier moeten we wat mee doen. Ja, ja stel je voor, dit vraag we even aan, aan jou als je zit te luisteren. Stel je voor, je zou kunnen tijdreizen terug in de tijd. Naar welke tijd zou je dan het liefst teruggaan? Aan welke tijd heb je de mooiste herinneringen? En ook waarom? Kan van alles zijn, hè. Je ging trouwen, je kreeg je kind, je ging naar dat ene goede popconcert. Of je won misschien wel met voetbal. Het kan allemaal, meld je even op 8090. Gaan wij eens even kijken of wij wat in een soort tijdcapsule kunnen stoppen. Uh, van met? Ja? Ik ga je nu ouderwets laten tijdreizen. Door de horen erop te knallen. <lacht> en dan, uh, ja, dan kom, komt hij uiteindelijk de lijn weer bij jou uit. Zo gaat dat. Uh, en dan meld ik mij in de toekomst weer. Ja, dan Kijk, dat is de kezijn. Maar <lacht> weet je dat zeker? Heb je dat al gezien? Of, uh... Oeh... Nee. Je bedoelt, of ik de toekomst gezien heb? Nee, of je dan gaat bellen? Ja, nee, ja, nee, ja, het gaat goed komen, okay, denk ik. Oké, top. Paar voor mij, dankjewel. Geen, Geen dank, fijne dag. Hey, Hoi. I to you. Nee, nee, natuurlijk is het niet. Is het Charles en En uh, ja, natuurlijk heb ik uh, niet gelogen. Maar gewoon verteld wat ik op dat moment wist. En um, ja, uh, ik vond het wel heel Tof van Rika en Marloes, dat uh, ze QFF destijds uh, de mond gunde. We hebben veel kunnen vertellen. En ik ga ook in toekomstige uitzendingen van de QFF-podcast... nog veel vaker fragmenten laten luisteren van Radio Veronica. Ja. Maar je hebt er nu twee gehoord. Deze QFF-podcast uh, episode 004. Want we zijn al eens met de vierde nu. En... Uh... Ik ga jullie nu eerst, want die hebben we natuurlijk weer genoeg gelul gehoord. <laughs> uh, en uh, in de tussentijd tikte de klok natuurlijk gewoon door. Huh? Dat horen we allemaal. Nee, maar ik ga jullie eventjes uh, Back in Time sturen. Met Huey Lewis en de nieuws. Back in Time! 1999, dat is toevallig wel het jaar waarin uh, John Tider uh, terug op aarde kwam, uh, Mr. Ewell Lewis in de nieuws. John Tider, niet John Tider. Sorry mensen. Back in Time. Dat was uh, een heerlijk stukje muzikale ondersteuning hier op de QFF podcast, aflevering 4. En de klok tikt door, zoals jullie horen. Um, we hebben het over uh, tijdreizen en uh, vooral het even over John Titter. John Titter, John Tider, whatever. Um, er is op QFF een John Titer Topic. Ik zal proberen ook om uh, in de show notes. Dat zal ik dan maar in het topic doen: het QFF Podcast Series Topic. Zal ik proberen hier en daar wat linkjes te vermelden. Maar uh, gebruik ook vooral de zoekfunctie op uh, QFF. John Titter, dat, dat uh, schrijf je J-O-H-N. Dus Johan Otto Hendrik Nico. En dan zijn achternaam is Titor of Titer. En dat spel je Theodor, Isaac Theodor, Otto Rudolf, John Tidder. En nou ja, dat topic dat schreef ik op zondag 22 augustus 2010. Al een tijdje daarvoor kwam ik voor het eerst in aanraking met John Tidder. Maar ik zal even voorlezen wat ik toen schrijf. Tot op de dag is er geen sluitend bewijs te vinden voor het feit dat de man die onder die onder de voornaam Time Travel 00, ook wel bekend als John Titter, berichten plaatste op diverse fora. Daarvoor had John Titter in 1998 al eens een fax verstuurd naar een radiostation. Kortom, vreemd en interessant tegelijk. Ik denk dat ik een pak MB 2002 voor het eerst iets heb gelezen over John Titter. Maar sindsdien laat het me eigenlijk niet meer los. In het dossier John Titter is plek voor discussie, nieuwe feiten tussen haakjes. Er speelt momenteel nogal wat in de hele terrorzaak in de VS. Haakjes sluiten en andere informatie over de betrekking of over of met betrekking tot John Tidder. De jaar 2036. Hierop was een aantal interessante video's over John Tidder. 12 -30. Nou, En die video's, die wil ik graag even met jullie doornemen. Dat, dat zijn namelijk in, het is een groepje gasten. Een groepje Amerikaanse jongens. Die besloten om dieper te duiken in het verhaal van John Tidder. En wat zij met hun video's aantonen. Dat... Laat voor de critici en de debunkers nogal wat te wensen over. Natuurlijk is er een, een link naar, naar Larry Haber. Larry Haber is de advocaat die uh, de familie van John Tedder. Het, het laten we gewoon naar het eerste filmpje kijken. Die jongens gaan op zoek naar een, een PO-box. Yeah, this is definitely like tourist central. It's pretty much like connects for everything me. that is for Disney the greater surrounding leave. Central Florida area. Oh, look at the castle. Actually, there it is. That's John Teeter's place. Let's stop. What do we got coming up here? Wait, is this it? Yeah, we're supposed to make a right turn onto main street. Oh, sweet. 441. <laughs> Should I be, like, excited? I, I, I'm really kind of figure, trying to figure out the feeling I'm supposed to have here. I want to see that if I nice can. that nice Kissimmee something? What if Peter is there waiting for us? <laughs> All right. There it is. I can see it. I can see a post office eagle. Oh, yeah. There it is. Oh, my god. Just found the post office right now. Uh, but we are going to investigate. Uh, is this the door right here? Can you go in that door? I guess so. So you can go in it. I'm sorry? I mean, this a sign here, is this the.? Uh, okay, uh, alright, so right behind me is post office, and there's a sign, and here's a door, but there is no post office. So we are, well, I'm gonna go see if I can find out what is up with right. this jazz. This That's way? cool. Alright. Hello. Hello. Hello. Is there a post office right yeah. now? Where is it? Is there one, Did there move? They move. Um, down, if you turn down where Three Sisters is, and then, I think, like, go a walk down and make a left, it's right there on the Down the way, make a left at... Uh, I don't know, it's a street. Here. Is it where Three Sisters is? Three Sisters. Okay, thank you so much. What's the skinny, dude? Okay, we don't know it's the street, from street from name, from but it's at the Three Sisters. sisters the name of the <laughs> restaurant, I believe, the name of the store, Three Sisters go up this way, a couple blocks, and make Oh, here. Whoa, whoa, whoa, what's that? Oh, right? whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, what does it say? Pull in here? Littlefield, oh, yeah, yeah, yeah, pull in, uh, uh, pull, pull in right here, right yeah. here. Yeah. just pull in right here. Yeah, it's just right I saw here. the post office yeah. like yeah. Right, right after, after yeah. all that yeah. construction was. Yeah. Yeah. All right, well, let's, let's get on and check it out. All right. All right. we're getting hotter. Well, I'm just going to go in. What? I'm just going go in real quick. Is it open? Roll in there with him, see what you can find. Okay, Oak Street in Michigan is where we have to go. What? Okay, Oak Street in Michigan. What did they say? That they don't have any P.O. Boxes and that the post office that does have P.O. Boxes is at Oak Street in Michigan. This is post office number two. And they don't even have P.O. boxes. <laughs> How much of this day do you want to waste? <laughs> What, on to, on to number three? Uh getting on the road, going to post office number three. Hopefully we won't have to go to a number four. Let me ask you, is this no hold on. Is this guy the guy that claimed he found this? This guy says he because I remember Well he says that it's registered under Yeah. What was it, Larry Haber or Larry his brother? brother? John Haber. The you know, hoax hunter says that through, I guess, finding out through Google, I'm assuming, because he's never been here, because <laughs> he gave us <laughs> the wrong address, um, to where this P.O. box would be physically located. He says that through information <laughs> act on Google, uh, that he was able to put a name. Behind John Teeter's name at a P.O. box. So that's what Hoax Hunter says, but one address isn't a post office, and the post office that is a post office has no P.O. boxes. So there's another post office that has P.O. boxes. This is Oakland Central. It's Michigan. What's it in there? What's this? Oh, all right. This is it. It's from Florida. They're sending it, it's it. Michigan on this. Yeah, this is it. This is it. United States Post Office. Oh, that's a big one. And filter. Alright. What's the number? Okay, so we're en in the post office, going to the postcamp with all the postbussen. I have it down here. It's 470171. 470171 470171 is the post de, de so here we are. We have het post En daarom zijn zoeken enorme alleen maar postbussen, alleen maar nummers. Die gasten worden echt gek. Dit is 42. 423. 423. Are you kidding me? It doesn't even go that high. Here It doesn't go. even go that high. Here you go, this is almost, this is the highest one. Four, two, three, five, four. Four, two, three, five, four is the highest one. Oh, it's not here? It's not even here. We didn't find anything. And then, they're wrong. So, the consensus be that we came all the way out here to Kissimmee, we followed all the leads that we were supposed to follow, we went to all these different mailboxes, and in the end, never found This P.O. Box number, 470171, and this is supposed to belong to John Haber, and this particular post office didn't even have it. The numbers didn't even go that high. So the P.O. Box that is the smoking gun to John Teeter so doesn't even see me. exist in the in post office box. So, you tell me, right? Has this hoax been hunted? I mean, I don't understand how this guy can say that this is the proof when that doesn't even exist. I mean, he's daring people to go out and look for it to say, hey, here it is, and then it's not there. So, I don't know, right, well. YouTube, here we come, Like right? Right now, it's just one of the many steps that's going to find Bigfoot and find out that Bigfoot is just a bunch of guys, or it's... Really one step to find this John Teeter guy who's a real time traveler from 2036. And I feel that if we if we really want to look into this more, I think, dude, I think it's like going down the rabbit hole. Going down the rabbit hole. Yeah, that was a first video where ze op zoek gaan, but ze also ook een tweede, and die ga ik jullie ook gewoon uh, laten luisteren. Update on Rasmus video, or update, update on now. our John Teeter video is we follow the map posted by rasmus on his youtube site which led us to a couple dead ends the biggest one being po box that is supposed to be there is not okay so then for a long time i guess online people have known that this is the wrong po box even though rasmus had this posted as like the nail in the coffin um people have known about this but they didn't say hey no rasmus you're wrong it's actually right over here it's in celebration not Kissimmee." So there apparently the, the, the, the is a PO box, we looked in the Anything wrong the town. Same. The first person to respond back to us was Rasmus, aka Hoax Hunter, aka John Houston. I could go on forever because the guy's got a dozen couple online personalities. <laughs> uh, he just basically said that uh, if he were here, he would probably be able to find it. Um, And then he says that, what everyone says, that it's on record as the current address for the John Teeter Foundation. Um, but it was not, because then a gentleman by the name of Darby2 uh, found us here on our website and told us that the actual P.O. Box is in celebration of Florida. Can you pull up that map, Raymond? Let's get to uh, uh, that yeah, map. Yeah, we'll show more of that. Yeah, like show yeah. people yeah. the, the map. Because... The map is pretty hardcore evidence. This is the evidence that... Yeah. The, the map what? here he hoax Hunter. is he uh, he to uh, he Hunter. Is, he says that uh, John Tider and Hokes is. And we got the link to the map is right here. This is under his evidence to the white pages. This is the map we followed. Yeah. Alright, And that's uh it's not bringing up the map anymore. <laughs> what do you mean it's not it's bringing up the map anymore? It says it's not even there, there anymore. We did not find any directory results for John Haber in Kissimmee, Florida. Okay, so <laughs> Alright. So, well, first of all, why is the map gone? Uh, is fact become fiction? Is there a, was is the same link off the site though, right? Yeah, this is the same link. Look, I'll do it again. Let me go back. So it's not, Still it's not. It's not even there anymore. So how's he gonna post this link up, and it's gonna <laughs> work for like a couple weeks, and then now it's gonna be gone? Correct. like we post, so we put our video up. What? mid-August time, he writes April, back. April, April, April. I'm sorry, April. So we put our video up in mid-April time, he responds back to us on April 24th on our site and then, in, even in his post, Rasmus is saying to us that, that it might not be a post office but it is a mailboxes, etc. type store. Which kind of coincides with what Darby says about the mailbox in Celebration. So basically, Darby writes, I posted you on an anomalies, the long and short of it, and I'm sorry to say this, but we looked in the wrong town. And this is what Darby is telling us here. So and he's it, telling us that he knew that, that that P.O. box that we went to didn't exist. Apparently he did, and he's also saying that the P.O. box was in Celebration, Florida. If right, he knew about that P.O. box, why didn't he say something when Rasmus posted the YouTube video with the link on it? Yeah, this, he this just begs it. the question, this begs the question, If, if in fact so we went to the wrong... P.O. Box, that's granted, okay, but all this information we're following is supposed to be facts, you know, like gospel, but it was our fault that we went to the wrong place, but it's on their website saying that it's truth. So, if they knew that what we followed wasn't truth, how come it took us going there and making a video to find out that it wasn't true? That's all, I guess, what we're getting at. It, it sounds to me like maybe hey, someone is. komt ook neer, wat ik, ik zet de video even stop. Ze zijn uh, op een zoektocht en ze komen verder en verder en verder. Daar, daar begint het John Titor topic mee op Q of F. Uh, en vandaar ontspint het hele topic in een, uh, in een opeenvolging van posts en comments met informatie. Er staat gewoon te veel op om te negeren. Het is, uh, je moet het gewoon lezen en tot jezelf nemen... en dan je eigen, eigenlijk je eigen conclusie trekken. Want tijdreizen, we hebben natuurlijk het Philadelphia-project uh, gehad. Ook daarover staat een uh, fantastisch artikel op QFF. Nou, daar zal ik straks ook proberen nog wat meer over te vertellen. Net als over alle andere uh, ja, tijdreis-topics... die op QFF in de loop der tijd... Uh, ja, herrezen zijn. En, nou ja, goed. Uh, voordat we daarover verder gaan praten. Uh, lijkt het mij een goed idee. Dat ik jullie nog even laat genieten van uh, Bob Marley. Met uh, Natural Mystic. Want ja, als één nummer. Nou ja, goed. Kippenvel gewoon. Luister maar. De grote profeet Bob Marley. mijn my natural mystic. En uh, welkom terug bij het vierde deel van de QFF podcast alweer. Dit uh, vierde deel is in zijn geheel gewijd aan tijdreizen. Op QFF is daar veel over te vinden. We hebben net al even een, uh, best wel behoorlijk wat besproken over John Tedder. Een van de dingen die John Tedder uh, ook voorspelde was dat de bijen... Uit zouden sterven. En dat vind ik wel even interessant... ...om het toch even eruit te lichten... ...want het gaat niet goed met de bijenpopulatie. Ik poste dat al in 2010... ...en uh, het was ik mooi... ...op uh, 1 september 2010... ...om 5 uur in de ochtend... ...ja ja, was het uh, Blackbox... ...die uh, het volgende postte. Hij schreef toen uh, het volgende. Heel interessant dat jij dit postte Bavo... ...en ook een leuke timing... Ik zit al een tijdje te denken om een bijenvereniging te bezoeken... met wat serieuze vragen. Er zit er een vlakbij tussen haakjes. We can't survive without the bees. Dit is echt een huge probleem. In China zijn complete valleien... where there are no more bees. It makes me worry, cry. Edit. Is er een hint dan vanuit 2036? Ja, die hint was dus dat John Titter... Voorspelde dat de bijen op den duur uit zouden sterven. En, nou ja, goed. Het volgende filmpje dat duurt er eventjes, maar dan wil ik je toch even uh, het geluid althans daarvan laten horen. Luister even mee. Hallo Steven, oh Mr. Rol, I thought it was somebody else. Ik, ik vraag me trouwens nu af of er wel zoveel gepraat in zit, dus ik zet het gelijk maar even wat zachter. Ik dacht dat er wel in het filmpje iets zat. Nee, dat gaat. Nee. Ik dacht dat het iets dieper inging op. Maar dat blijkt niet uh, de, de waarheid. Oh, wacht even. Ik zie wel waarom het gaat. Check de tekst onder het YouTube filmpje. YouTube filmpje, um, the text. This was Tommy's verdict in the occasion. It's really interesting keeping bees especially at the moment because there are more people interested in the learning of the craft than I thought possible. When I started 11 years ago there were about 5 or six attending meetings. This year when I held the July apiary visit for the HDPKA, 6 first times just Interested in keeping bees and 26 members, many of them knew that's over 30 in my back garden. <coughs> a good time was had by everyone. Yes, bees are a real buzz in the air right now. La la la, la yada yada. yada. Ik sta even te kijken waarom. Uh, titter, ja, wacht even. This was, uh, and then it says WQ2, no, yeah, WQ2RX. Meta can go here for VSEO code 0.6 Explore Pre Autominal Time Passage Titter 2035. Dat is actually quite fucking strange. Why, why should uh, uh, somebody? Ik wa, bedoel, waarom zou? De, de, de, de, de, sorry, ik switcht even naar Engels in mijn mind, maar dat gaat automatisch. Waarom zou iemand dat toevoegen? Maar goed, uh, die, die, die video over die bijen. Dat is wel iets wat Tidder voorspelde. Um, in het topic. Wat ook wel leuk is, dat uh, was Black Box. Die poster dat op 17 september 2010. En die plaatst een plaatje van de Deutsche Antarktische Expedition. op de Zuidpool van 1938 bis 1939. Jawel. Um, goed, die badge. Ik vond de volgende badge wel ergens op lijken, zegt Blackbox. En dat stelt hij echt gewoon heel correct. Want als je kijkt naar het uh, John Titter. Um, tijdreizigers logo uh, ja want dat komt aardig overeen met het logo dat uh, blackbox plaatst dat staat allemaal op het eerste pagina van de John Titter Topic um, dan is er nog iets over professor Barabbas. Uh, het, het klinkt raar maar het is het niet helemaal waar lees zijn wikipedia pagina maar eens en dan kom je een aantal interessante dingen tegen die uh, ergens ook verlinken met uh, John Titter. Nou goed, um, we, we, ik ga jullie nu eerst weer eventjes uh, opzadelen met muziek. Nein! Uh, uh, Steiner! Hey, daar moeten we een jingle voor maken. Dat, daar ga ik eens even mee bezig. De Steiner! Jingle! Um, maar goed, omdat muziek um, iedereen verblijft, ga ik jullie nu gewoon even laten luisteren naar uh, Marty McFly uit uh, Back to the Future met uh, Johnny Be Good. McFly en de Starlighters met Johnny Be Good. Het origineel, natuurlijk, van Chuck Berry. En ik uh, geloof ook dat het niet Marty McFly zelf was die uh, het liedje inzong. Maar goed, zo staat hij nou eenmaal op de soundtrack van de fantastische film-soundtrack Back to the Future. Uh, daar gaan we het zo ook nog over hebben, want daar hebben we ook een fantastisch topic over. We, we gaan even John Titter, uh, Johnny Be Good, Johnny Titter, Johnny T Be Good. Johnny B en Johnny T, good. It, no, any, anyways, we gaan het nog even over John Titter hebben. Um, de, ja, er staat gewoon uh, onder andere Lost, The Name, en ook en Blackbox noemde ik net al even. Um, ik ben zelf ook fanatiek poster van informatie over um, John Titter. Ehm... Um, uh, ...voor de mensen... Wat ...ik zie ook dat NOVA nog wat... ...stelt ook wel kritische vragen... Uh, ...maar... ...over het algemeen... ...er is gewoon iets aan het verhaal... ...en dan onder andere de patenten van John Taylor... ...die in 2006 werden geregistreerd... ...er is iets... ...met het verhaal waardoor ik zeg... ...google it... Uh, ...doe je research, ga het uitzoeken... ...of kijk het op QFF, we hebben een heel topic... erover. En uh, de, dat topic is meer dan de moeite waard om eens te lezen. En uh, om ja, van het ene onderwerp naar het andere onderwerp... We blijven natuurlijk wel bij uh, tijdreizen. Maar we gaan even van John Tiddler naar Back to the Future. En om die overgang nog iets beter te laten verlopen... ga ik dat gewoon doen met uh, een stukje muziek uit de film. En dat muziekje uh, dat, dat ga ik gewoon opzetten... En terwijl dat opgezet is nu, blijf ik gewoon ook even rustig doorpraten. Wat Lion's Estates, yeah, Lion Estates, niet Lion's Estate. nee, Lion Estates is waar we aan Martin McFly woonden. En wij hebben op QFF een topic dat echt vol met aparte dingen staat. Um, zo hebben Blackbox en X. een... Over, echt, ja, Blackbox, uh, BlackBox en ik hebben echt een heel overzicht gemaakt van die, uh, dingen die in die film, ik heb die film al 200 keer gezien, uh, van dingen die in die film. Ik verschuif mijn microfoon. Sorry, dan moet ik eigenlijk, uh, wacht, oh, zei ik sorry, zei ik sorry, maar hey, jongens, dat kan toch niet? Ik kan toch niet zo sorry zeggen, man. Zeg ik echt sorry? Sorry, zei ik sorry? Uh, man. Ik kan het niet voorstellen, maar ik zei. sorry, oh ik ben zo. Oh, het spijt mezelf. Ik zal nooit meer doen. Back to the future, dus met uh, Marty McFly. Ja, um, yeah, het topic: Goldie Wilson voor Mayor. Um, products you can trust: Gas War. En, nou goed, het zijn foto's die wij in de loop der tijd in het uh, Back to the Future Topic gepost hebben. Ik, ik, ik zit nu... Uh, yeah! Ik zit nu in het Topic. Um, ik, ik, ik ga me gewoon even lezen. Het kan soms best fijn zijn om eens flink te plotteren, tussen van die en dingen goed, uh, goed kritisch te blijven bekijken. Soms kun je daarin ook wel eens doorzetten. maar goed, dat neemt niet weg dat dit soort zaken immer leuk en interessant zijn om eens naderen onder de spreekwoordelijk loep te nemen en eens te bespreken. Ja, sorry mensen, uh, I had my uh, plot, maar die plot is een blikje vandaag. Want ik was in de oude en uh, de groes, deugels waren op, dus ik moet het uh, vanavond doen met een blikje. de Koning, dag, uh, Koningsdag finish. Anyways, um, terug naar het meer dan een jaar geleden opende ik elders op het internet een inmiddels door hackers een slechte beveiliging opgesloten en dus verdwenen toppen. op een niet naar het noemen voorwerp. En ik had het natuurlijk over het Nibubu Forum van Antonaki en de Kwaksal van de Saluza bende Maar goed, al waren ik een fors aantal van de ontdekkingen die ik deed in de film Back to the Future had ontdekt en uit de, de, -de -date. Aangezien die data nu vergaan is, besloot ik vorige week mijn oude ontdekkingen even opnieuw op te zoeken en hier opnieuw te plaatsen dat dit alles opnieuw naar voren kwam was niet alleen vanwege het verdwijnen van de data elders, maar ook mede vanwege het artikel over het filmpje van de bellende dame, de heer met een GSM en een Charlie Chaplin film uit 1928. Tussen zaakjes: daarover later meer bij QFF. In dezezelfde podcast, als het aan maar ligt. Maar goed, in het artikel post ik een filmpje dat ik zo dadelijk ook hieronder even zal toevoegen. In dit fragment uit Back to the Future 3 zie je dat het echt oprecht merkwaardig is. Even als een groot aantal andere details uit dit drie. -lijf. Maar goed, het, dat bewuste fragment gaat over een creepy cat. Uh, nou, ik zet hem al even aan en dat zal hem nog dus eens even organiseren. Ja ja, Dr. Emmett Brown vertrekt in zijn Dr. trein. En je, je ziet in het filmpje een van zijn kids met zijn toekomstige vrouw over de toekomst. Heel raar met zijn handen gebaren bij zijn kruis en wijzen naar zijn... Ja. Je moet het zelf maar even kijken. Het staat op de eh, eerste pagina, uit het Back to the Future pagina topic. Um, ja, de Twin Pines Mall om 1 uur 16 after midnight. Maar als je dat omdraait staat er 9-11 en de Twin Pines Twin Tower. Maar nadat uh, Marty terugkomt in de film, zie je dus dat hij aankomt bij Lone Pine Mall. Logisch, want hij rijdt een van de pines van Fermat's DeLorean. Maar uh, dat dat om uh, 1 uur 33 after midnight gebeurt. Uh, ik zou zeggen, de deze symboliek. Nein, nah, nein, nah, nein, nah, steine shit. Dat is echt, uh, ja, die symboliek is sprekend voor deze film die moet je gewoon zelf even gaan bekijken. De, de, de foto's en de stills ook van The Third Eye. En uh, de klok die op 1 minuut 19 of 1 uur 19. Uh, het leuke is, uh, de hele film speelt zich af op 26 oktober 1985. Toen was ik uh, 7 jaar geworden, want ik ben geboren op 26 oktober. Dat is trouwens ook de wetenschappelijke geboortedatum van de aarde... Uh, als je de geschiedenis van een mensheid in een notendop van... Uh, hoe heet die schrijven? Nou, ik kom er zo even niet op. Uh, het staat wel op QFF. Uh, de geschiedenis van een mensheid in een uh, notendop. Uh, ook daarin staat de uh, wetenschappelijke geboortedatum van de aarde als 26 oktober omschreven. Nou, die, die dag ben ik uh, geboren. Bavo is geboren op 26 oktober. In ieder geval, The Ballad of Davy Crockett in 16 Tons, dat ik nog wel leuk op een foto, heel symboliek weergegeven. Um, net zijn aantal andere dingen. Uh, Tennessee Ernie Ford. Ik, ik kan hem wel even opzetten als een uh, muzikale break. Luister vooral goed naar de tekst. People say a man is made out of mud, a poor man's made out of muscle and blood muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load the 16 tons. What One do you skip. get? Another, Another day or and deeper, deeper in depth? depth. Peter, don't nou oké. Okay. Uh, leuk allemaal, deeper in depth. Uh, dat zijn de meeste mensen inmiddels. En een dagje ouder worden we allemaal elke dag. We gaan even Verder door de uh, Back to the Future topic. Um, Black Box is een van de fanatieke posters. Ik noemde hem al een aantal keren. Maar ook uh, Wodan. En uh, ik zelf doe een aantal interessante toevoegingen. Nou, we hebben natuurlijk de Flux Capacitor. Maar het idee van tijdreizen. En dan uh, zie ik hem dan. Hij post het volgende: vage schissel. Leuk, maar. Zou het niet net zoiets zijn als de Illuminati, tussen aanhalingstekentjes, in de videoclips die Roy aanhaalde? Als ik een film zou produceren, zou ik er ook allerlei vage shizzle in stoppen. Je moet tenslotte meerdere lagen creëren, wil je een breed publiek aanspreken, Er moet voor iedereen wat inzitten. Ja, mutter, je hebt helemaal gelijk. Tuurlijk, um, uh, ik ga je nu gewoon bedanken. Je bent al een tijdje niet meer op QFF, ik mis je. Maar uh, you're still there. And you'll always be. Het Dolle Eland post ook een aantal dingen die ook heel interessant zijn. Hij benoemt nog even de serie Event. Um, ja. Mensen, ga gewoon even naar het Back to the Future topic, zou ik zeggen. Want er zijn heel veel QFF's die daar heel veel interessante dingen in posten. En die dingen zijn meer dan de moeite waard. Ik kan dan ook niet anders zeggen dan... Uh, doe je ding. En ik, ik ga jullie uh, nu even weer... Uh, Zadelen met een muziekje. Luister en uh, geniet van... The Power of Love van Huey Lewis en The News. En de nieuws met de power of love. Welkom terug bij uh, het vierde deel van de. Ja, de vierde aflevering van de QFF podcast. Mijn naam is Bafo Met en uh, we hebben het over tijdreizen. En we waren net even bij uh, Back to the Future. En ja, die film heeft natuurlijk iedereen gezien. Uh, de serie, The Event, die hebben we ook op QFF uh, besproken. Een uh, fantastische TV-serie trouwens. En ik zou aan iedereen aan willen raden om. Om die serie toch eens uh, te gaan bekijken. Ik zie trouwens hier ook ...Vilanus Z. Ja. Een gouden ouwe op QFF. Hij uh, ja, plaatst een mooi uh, From the Magic Mirror plaatje. Met de Synchronize Your Watches. The future is coming back. Een poster van uh, de Back to the Future films. Vilanis set. Ja. Black Box. Ik, ik ben er even doorheen aan het scrollen. En de uh, 9-11. Het uh, dat is ook een apart fragmentje in de film. De plutonium theft, uh, de 9-11's die, die blijven terugkomen. Um, ook, ook de lichamelijke houdingen en hoe mensen zich opstellen. Uh, kortom, de, de, ik zou gewoon echt zeggen, dat zei ik net ook al. Bekijk even het uh, Back to the Future topic op QFF. Uh, want tijdreizen is een... Uh, ik, in de tussentijd uh, zet ik de zoekmachine van QFF even weer aan het werk... Tijdreizen is een veel voorkomend onderwerp. Dat een uh, aantal malen weer terug is gekomen. Jullie hebben net al uh, de twee fragmenten kunnen horen op uh, Radio Veronica. Maar um, tijdreizen, het, het, het, het begrip aan zich. Uh, ik ga even naar het topic Gravity, Free Energy and Space Propulsion. Daar post de combi. Broeder Combinius. Ja, ja, Combi. Met je 14.109 posts. Je gaat naar de 15.000 toe, jongen. Je hebt de, bijna de meeste posts van QFF. Hij poste op vrijdag 20 september 2013 om 12 minuten over 5 in de middag het volgende bericht: Gravity Free Energy and Space Propulsion. En dan daarin plaats hij: Gravity. Free Energy and Space Propulsion Vanavond tijd voor een mail van onze heuzen. Oh wacht uh, nee, Ik lees even iets helemaal verkeerd Want hij quote mij Zie ik nu um, Dat is even minder Waarom kom je dat nou doet Dat is mij even ontschoten Want dan moet ik even terug naar de kern van het artikel Dan moet ik mezelf maar even gaan voorlezen. That's a fucking bummer Wat doe je nou jongen Bafel mij toch. Nou goed, uh, vanavond. Tijd voor een mail van onze heuze ANG, QFF-informant Q. Die mij een mail stuurde met een link naar het door hem gepost experimentje op Godlike Productions. En nu is het tijd voor de Nederlandse variant. Het gaat dus over een zwaartekracht- en vrije energie-experiment. De tekst hieronder is een zeer strakke en puike vertaling van Q, zijn oorspronkelijke Engelstalige artikel. De vertaling is gemaakt door vortex uh, waarvoor uber veel hulde en dikke dank. Ja, Vortex uh, ik mis je nog wel eens jongen. Ik hoop dat je ook weer terugkomt op uh, QFF. Zwaartekracht, vrije energie en ruimteaandrijving. Ik weet zeker dat vrije energie een realiteit is. In 1975 heb ik een experiment gedaan met de zwaartekracht. Het was een nieuwe ontwikkeling, gebaseerd op de op het originele Bielefeld-Brown-effect, de verplaatsing van een condensator in de richting van de positieve elektrode. Het werkte veel beter dan het origineel. Het was een nieuw soort van elektrozwartekrachtapparaat. Dit is iets dat zou werken in het vacuüm van de ruimte, in tegenstelling tot zogenaamde lifters. Dus, wat zijn dan de resultaten van dit experiment? Ik maakte een verticale proefopstelling in tegenstelling tot brown. De spanning aangesloten in de ene richting maakte de constructie lichter. De spanning aangesloten in de andere richting maakte de constructie zwaarder. Zwaartekracht kan dus geen aantrekkende kracht zijn. Het moet duwen vanuit alle richtingen, vergelijkbaar als een model met de achtergrondstraling van het universum. Het is het gedeeltelijk afschermen van de gravitatiegolven of deeltjes veroorzaakt door de massa van de aarde en ons eigen lichamen dat ons het gevoel van gewicht geeft. Later vond ik een oud boek van Sir Isaac Newton waarin stond dat Newton ook dacht dat de zwaartekracht een duwende kracht uit alle richtingen moest zijn. De wetenschappelijke, nee, de wetenschappelijke gemeenschap heeft er schijnbaar voor gekozen dit deel van zijn werk te vergeten omdat deze kracht in zijn principe zowel hier als ergens anders in het universum hetzelfde is, kan het maximale effect waargenomen worden aan de rand van een, een zwart gat. Volgens mij gaat het hierbij om biljoenen, zo niet meer aardse G-krachten. Dit is een erg slordig proces. Dus een erg slordig proces kan een... Sorry, neem me niet kwalijk... Ik begin even opnieuw. Dus een erg slordig proces kan een merkbaar verschil teweeg brengen en zou een, een, zou een tijdreis mogelijk kunnen maken. Ik begon met het originele Bieleveld Brown effect. Het kostte me een tijdje eer ik begreep waarom het überhaupt zou kunnen werken. Probeer de... Probeer de volgende theorie te volgen. Ik zal het zo simpel mogelijk proberen uit te leggen. Stel, we starten met een enkel waterstofatoom. Gewoon één proton met daaromheen circulerend een elektron. Als er geen andere invloeden in de buurt zijn, zal het elektron min of meer circulaire baan rondom het proton volgen. Wanneer het langere tijd gevolgd wordt, zal het spoor wat het elektron maakt een schaal vormen in de vorm van een bal. Met het proton in het middelpunt. Het zou perfect symmetrisch zijn, net als elk ander atoom, over een langere periode. Ondanks dat we daarbij de meeste kans hebben om de elektronen te vinden in hun waarschijnlijkheidswolken, zal het altijd perfect symmetrisch zijn over een langere periode. Stel je nu eens voor dat de dus zwaartekracht bestaat uit een grote constante stroom van erg kleine nog te ontdekken hypothetische deeltjes. Als deze stroom van gravitatiedeeltjes slechts uit, een richting, uit één richting afkomstig zou zijn, dan zou het de atomen beïnvloeden zoals wind stofdeeltjes beïnvloeden. Ze zouden in een rechte lijn voortbewegen. Stel nu dat deze gravitatiedeeltjes uit alle denkbare richtingen zouden komen, net als wind uit alle richtingen tegelijk. Op een dusdanige manier dat ze elkaar onderling nauwelijks zouden beïnvloeden. Het uiteindelijk. Het uiteindelijke resultaat zou zijn dat de atomen niet zouden bewegen. Slechts inherent zou het resultaat zijn. Stel nu dat je materiaal kan maken van asymmetrisch in een vastgestelde richting zou... Zijn over een langere periode. Zoiets zou vergelijkbaar zijn met het veranderen van een pingpongbal in een badminton shuttle. Hypothetisch zou wind vanuit alle denkbare richtingen geen enkele visuele invloed moeten hebben op een pingpongbal. Een badminton shuttle zou zich echter verplaatsen in elke wind afhankelijk van zijn eigen oriëntatie. Dus, de truc is om dus het is de truc om atomen asymmetrisch te maken. Blijvend of herhaaldelijk. Allemaal in dezelfde richting in één stuk materiaal. Jadde, jadde, jadde, jadde, jadde. En nou, eigenlijk moet je dat zelf even verder lezen, want het, is, het, het verhaal is gewoon interessant. Q uh, is een vertaalde verhaal door Vortex. Maar ook het topic, gravity, free energy and space propulsion. Ga het even lezen en uh, duik er gewoon in. Interessante materie, vooral omdat het ook gewoon heel nauw verbonden staat met uh, tijdreizen. En daar gaat het over in deze uitzending. Ja, en um, uh, omdat de tijd, hè, zoals we dat noemen, de tikketak, klak, gewoon door blijft klikken, hè, ga ik jullie maar weer uh, met een muziekje vergezellen en opzadelen. Notorious B.I.G. met uh, Give me the loot, yeah. give me the loot. <laughs> yeah, motherfuckers. Lock your windows maar, close but it's ain't even, so uh, leave the ramen and the door unopen. Come back good. My man him tech attackin' a nine at my crib. Turn itself in he had to do a bid. A one to three he be home the end of 93. I'm ready to get this paper G. You with me? Motherfucking right. My pockets look kinda tight. And I'm stressed, yo biggie, let me get the vest No need for that, just grab the fucking gat The first pocket that's fat, the tech is to his back Word is born, I'ma smoke him, yo don't fake no moves What? Treat it like boxing, stick and move, stick and Nigga, move you ain't got to explain shit I've been robbing motherfuckers since the slave ships, with the same clip and the same four-five, two-point blank. A motherfucker sure to die. That's my word. Nigga even try to bow God, have his mother sing it. It's so hard. Yes, love, love your fucking attitude. Because the nigga play pussy, that's the nigga that's getting screwed and bruised up. From the pistol whippin', webs on the neck from the necklace stripping. Then I'm dipping up the block and I'm robbing bitches too. Up the heron bones and bamboos, I wouldn't give a fuck if you're pinned. Give me the baby rings and the number one mom pendant. Huh. I'm slamming niggas like Shaquille, shit is real. When it's time to eat a meal, I rob and steal. Cause Mom Duke ain't giving me shit. So for the bread and butter, I leave niggas in the gutter. Huh. Word to mother, I'm dangerous. Crazier than a bag of fucking angel dust. When I bust my gap, motherfuckers take dirt naps. I'm all that and a dom sack. Where the paper at? When well, he's sticking you and taking all your money. <ifie> Give me the loot. Give me the loot. I'm a bad Give me the loot. Give me the loot. I'm a bad Give me the loot. Give me a bad Give me the loot. Give me, Give me, Give me a bad girl. <úsica> Up. It's a stick-up, stick-up, and I'm shooting niggas quick if you hiccup. Don't let me throw my clip up in your back and headpiece. The opposite of peace, sending mom Duke grief. reef. You're talking to the robbery expert. Step into your wake with your blood or my shirt. Don't be a jerk and get smoked over being resistant. 'Cause when I lick shots, the shit's just for Goodness gracious, the papers. Where the cash at? Where the stash at? Nigga, pass that. Before you get your great ducks from the main thug. 357 slug, and my nigga beat. Nigga got an itchy one grip One in the chamber, but 32 in the clip Motherfuckers better strip Yeah nigga, nigga peel. peel Before you find out how blue steel feels. From the Beretta Putting all the holes in your sweater The money getter Motherfuckers know the better. Rolex watches and colorful swatches I'm digging in pockets Motherfuckers can't stop it Man, niggas come through I'm taking high school rings too Bitches get screwed for the earrings and bangles And when I rock her and drop her I'm taking her door knockers. And if she's resistant Baka, baka Bucker. so go get your man, bitch, he could get robbed too. Tell him Biggie took it. What the fuck you gonna know? I hope apologetic, or I'ma have to set it. And if I set it, the cocksucker won't forget it. But he's <laughs> bitch. He hey you bitch. And give me all a of of bitch. Money. <laughs> give me the loot, give me the loot. <speaks> <me the> <speaking> I'm a bad friend. Give me the loot, <speaking> give me the loot, <speaking> I'm a bad Give me the loot, give me the loot, I'm a bad Give me the loot, give me the loot. Give me the loot, give me Give me the loop Give me the loop Give me the loop Give me the loop Give me the loop All this walking is hurting my feet Who money looks sweet Where at? In the Isuzu G. Man, I throw him in the fiend You grab the fucking green And if he start to scream Bam, bam, have a nice dream Hold up, he got a fucking bitch in the car Fur coats and diamonds She thinks she a superstar Ooh, biggie, let me jack her I kick her in the back Hit her with the gas Chill, shorty, let me do that Just get the fucking car keys And cruise up the block The bitch act shot Getting shot on the spot Oh shit, the cops Be cool, fool They ain't gonna roll up All they want is fucking dope Why the fuck he keep looking? I just to get his life cooking. I just came home, ain't trying to see Central Booking. Oh shit, now he looking in my face. You better haul ass, 'cause I ain't with no fucking chase. So lace up your boots, 'cause I'm about to shoot. A true motherfucker going out for the loot. <laughs> Enemy down! Enemy down! Dat was een notorious pig. Like a, give me the Ja, <coughs> Yeah, keep coughing, boy. Oh nee, dat kan niet meer. Maar goed, uh, welkom terug bij de uh, QFS-podcast, aflevering 4. En uh, we hebben er nog steeds over uh, tijdreizen. En ehm... Um, ja. Yeah ik kwam uh, daarover meerdere interessante dingen tegen op QFF um, wat ik eigenlijk iedereen wil aanraden is gewoon ga naar Kiovf, tik tijdreizen in en krijg een globaal idee van dat wat er allemaal op Kiovf staat want het, het, het groeit de pan uit um, zelfs in het uh, oude wortel 2 topic uh, ja, daar staan natuurlijk fantastische dingen in van Dodeka, Die ga ik ook nog zeker in een, uh, in een, in een vervolg van deze show... ...en in, in de wat meer donkere en obscure zijde van uh, in de occulte kant van Kielverf bespreken. Uh, deel 2, Oud Wortel 2 Topic. Daarin uh, staan een aantal dingen die, zijn, uh, ja, die, die kun je gewoon niet onderschatten... Ik quote even, sorry, ik moest echt een enorme Mac oprisping laten zonder dat ik uh, McDonald's gegeten heb, want dat eet ik niet. I'm uh, against it, shit, man. Um, goed, ik quote even een stukje. De andere manier om de fornuis in te gaan is de pinecone, de pijnappelklier. Die dikke braambes de kop indrukken. Dit is zeer effectief en biedt direct sufficiënt ruimte voor de boodschappentasprocedure en is ongevaarlijk bij kosmonauten die geen vissen zijn, geen tijdruimtescheur hebben en die daardoor helaas ook maar een beperkte mogelijkheid hebben tot tijdreizen en aliens waarnemen enzovoorts. Zo. Dat daar ging er weer een. Echter bij hen die wel een tijdruimtescheur hebben met het eerder genoemde voordeel dat zij een permanent buitenaards leven kunnen leiden en inderdaad zoals ik het heel het helaal kunnen. En inderdaad, zoals ik heel het heelal kunnen. What the hell ik... Oh, what the fuck is dit? Voor wie is dit? Wie heeft het geschreven? Oh, het is Eva surga. Nou, dan moet je alles wat ik de voorgaande minuten... Ik las het eer. Tjonge, jonge, jonge. Tjonge, jonge, jonge, jonge. jonge. jonge. Op een moment, waar ben je me bezig, jongen? Tjonge, jonge. Dat doet me dan weer denken aan Rambo en Rambo. En die hebben volgens mij nooit iets over tijdreizen gemaakt. Maar hun tjonge is natuurlijk. Tjonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Wat een leuk programma, zeg! Tjonge, jonge, jonge, jongen, jongen, jongen, jongen, jonge, ja, jongen. Ja. Ja. Um, goed, terug naar uh, de QVF-podcast over tijdreizen. Ik ga jullie uh, maar de tijd insturen naar het hiernaammaals. En dat ga ik doen met een uh, nummer dat ik, dat ik gemaakt heb samen met Robin Grontier. Ik heb dat gemaakt als uh, The Mabob, dat is mijn artiestennaam. Ik maak ook muziek. En ik ben helemaal niet omdat ik mezelf wil promoten... ...maar dit liedje heet uh, 2036... ...en dat staat op het uh, John Tider ...of John Titter ...Time Travel album... ...dat uh, Robin Grontier en uh, ik... ...in 2012 gemaakt hebben. In 2013. Uh, nee, voornamelijk in 2012. Ga nu maar gewoon genieten. En uh, ik ben uh, Audi, zoals ze dat zeggen... Mijn naam is Bavo met uh, dit was de vierde uh, aflevering van de QFF podcast. En uh, tot de vijfde, tot de volgende keer dus. En geniet er nog even van en uh, geniet vooral van die weekend.